Het weer vannacht overwegend droog en minima rond 13 graden. Overdag wisselend bewolkt, zeker in het noorden en oosten ook kans op enkele buien. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's, nacht van het Goede Leven. Zou nog maar niet Het is de nacht van het goede leven. Uh, vorig jaar besloot ik de nacht van het goede leven... Uh, 30 keer met een heel mooi portretje... van zomaar een stadsbewoner uit Amsterdam-Oost. Te horen via een stratofoon in de wijk zelf... en bij ons hier op de radio. En Het was gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin... Hartstikke mooi. En nu heeft Maartje Duin weer iets moois gemaakt. Dit keer met journalist Esma Linneman. Is bekostigd door de NTR en uitgezonden dit voorjaar in uh, Holland Doc Radio. Iedere zondag vanaf 21 uur op Radio 1. Nu helaas negen weken lang verdrongen door die vreselijke sportzomer. Echt vreselijk, maar goed. Uh, Maartje en Esma die namen hun eigen leefsituatie en ervaring als uitgangspunt... en maakten een vierdelige cursus Alleen zijn. Nou Die krijgt u zo dadelijk te horen. He, alle vierde delen achter elkaar, maar eerst even een maatje aan de tand voelen. Esma en ik hebben dat idee bedacht, omdat we, omdat we eigenlijk dachten... als je alleen bent, dan weet je, hoe moet je dan leren hoe je goed moet leven, zeg maar. He, de, de lifestylebladen staan vol met artikelen over uh, hoe hou je je relatie met je spannend... hoe combineer je werk en kinderen... Maar singles voor singles zijn dat soort artikelen er niet. Die, daar wordt alleen maar uh, over gezegd... hoe kom je zo snel mogelijk aan de man... of hoe kom je zo snel mogelijk aan de vrouw. Daar wordt over geschreven. Maar daar ben je natuurlijk niet de hele tijd alleen maar mee bezig. Je bent ook bezig met huishouden. Je bent bezig met je vrije tijd indelen. Je sociale leven regelen. Uh, ja, je bent uh, bezig met uh, hoe, hoe kom ik aan een minnaar of niet. En uh, dat is eigenlijk... Uh, een ja, vonden wij een onderbelicht aspect. Het leven, het, gewoon het, da het dagelijks leven zelf. En hoe, hoe vind je dan mensen die daar uh, in een radiodocumentaire over willen praten... Ja, dat was niet makkelijk. <laughs> Want er ligt best wel een taboe op, op leven ja. alleen. Ja. Ja. Dus we hebben heel veel mensen gesproken, uh, telefonisch, heel veel gebeld. En uh, ja, dan moesten we elke keer maar weer zeggen van... Uh, het gaat ons om het leven zelf... en we willen een soort uh, uh, andere blikken op het single bestaan werpen. En als mensen dan hoorden dat wij zelf ook single waren... dan hadden we al wat meer sympathie gewonnen. Ja. En het was wel zo dat... het. Voor mannen was het nog moeilijker om uh, ze aan de praat te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we dus vier mannen gevonden die daar ja. openlijk over wilden spreken. Ja. Ja. Niet alleen uit Amsterdam, ook uit Rotterdam? En we... Utrecht en Antwerpen, maar de meeste uit Amsterdam. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, Want het zijn toch hele persoonlijke dingen die we mensen vragen. Ja. Dus we moesten ja. het ook wel een beetje uit onze eigen kring hebben. Ja. Mensen die ons dan al half kenden. Of, uh... ja. Wat vind je van het feit dat er een taboe op zou liggen? Nou ja, dat vind ik... Jammer, want dat weerhoudt ons er eigenlijk van om er gewoon open naar te kijken. Ik denk dat veel mensen bang zijn om alleen te zijn. En dat je da dan niet goed kunt kijken van hoe, hoe zit dat leven eigenlijk in elkaar. Of uh, voor de ene is het weer heel anders dan voor de ander. Hè? Ik heb dit weekend in Trouw een artikel geschreven waarbij ik ook, ook een beetje afstand neem van deze cursus. In de zin dat ik heel duidelijk zeg... Dit gaat alleen over dertigers, hoogopgeleide dertigers in Amsterdam... Uh, ik neem geen afstand van die keuze hoor. Want uh, zoals ik zei, we hebben op een gegeven moment gekozen om echt onze eigen peers, zeg maar, uh, te interviewen. Ja. Maar ja, uh, de grootste groep alleenstaanders zijn weduwen en weduenaars. En dat is ook een groeiende groep, omdat ja. Nederland natuurlijk heel erg vergrijst. En die hebben weer heel ander dagelijks ja. leven dan uh, de mensen die nog zoeken naar hun eerste ja. levenspartner. Ja. En die weer heel anders dan de gescheiden mensen. Dus eigenlijk zou je daar. Uh, ja, best nauwkeuriger naar kunnen kijken... van welke problemen komen ja, mensen tegen. Want het gaat dus om inderdaad wat je zegt... mensen tussen de 25 en de 40 die single zijn. Ja, 243.000... Uh, Eén persoonshuishoudens in Amsterdam, waarvan drie kwart single. En daarvan is dan weer uh, 45% tussen de 30 en de 40. Dus dan kom je op oh, 90.000 singles ja. tussen de 30 en de ja. 40. Nou ja, dat is al een stad op zich. Ja, maar dat is toch, volgens mij was dat 20 jaar geleden niet zo. Is dat zo? Nou, er zijn 20 jaar geleden is wel het aantal scheidingen enorm omhoog gegaan. Ik heb namelijk ook het gevoel dat er veel meer singles zijn dan toen ik jong was. Heb jij daarover nagedacht wat dat is? Ik denk dat vrouwen in ieder geval... dat heeft natuurlijk te maken met meer economische mogelijkheden voor vrouwen. Die hoeven niet met een man te trouwen om uh, zelfstandig te zijn. Sterker nog, vrouwen zijn vaak hoger opgeleid dan mannen uh, de, tegenwoordig. Die doen het beter op school, maken meer uh, uh, opleidingen af. En het is nog steeds zo dat vrouwen een beetje omhoog willen trouwen... en mannen omlaag... Dus hoogopgeleide vrouwen, als je dat, als je dat doortrekt... Hè, de, de laagopgeleide man en de hoogopgeleide vrouw... die trekken aan het kortste eind. En die hoogopgeleide vrouwen wonen vooral in de stad. Dus dat, dat zou kunnen verklaren waarom er in, uh, in Amsterdam... zoveel in die leeftijdscategorie vrouwen zijn... die nog geen man hebben gevonden. En misschien ook uh, dat de emancipatie uiteindelijk... Uh, een, een, een te hoog lijstje eisen oplevert... Op, uh, ja, dat vind ik altijd moeilijk. Ja, nee, omdat het ook zo. Ik vind partnerkeuze iets heel onbewusts volgens mij. Ik weet niet of dat echt zo met die lijstjes gaat. Dat is internetdaten natuurlijk heel erg. Hè. Daar vink je aan van: ik wil een man die uh, of blond is, zoveel verdient, zoveel. Uh... Ja? ja, maar. Heb je dat ja, wel eens gedaan? Ja, ja, heb ik ook wel eens gedaan. Zoon ja. doet het ook regelmatig, maar het is nog niet tot tevredenheid. Nee, nee, want dat geeft juist de illusie dat dan zo iemand uh, aan al die eisen voldoet. En, en die foto erbij helemaal. Terwijl het gaat natuurlijk over het contact dat je hebt. Ja, ja. En het, het fysieke contact, hoe iemand ruikt, hoe iemand kijkt, hoe iemand beweegt. Ja. En daarvoor moet je iemand dan eerst ontmoeten. Nou ja, voordat je al die mannen hebt ontmoet, dan ben je wel even bezig. Dat <lacht> is een doodvermoeiende wezigheid. Ja. Goh, maar toch krankzinnig dat het allemaal, uh, al die eenpersoonshuishoudentjes. En financieel is het heel onantrekkelijk om alleen te zijn, hè? Ja, zeker, ja. Financieel is dat dus een van de grootste nadelen van, uh, van alleen zijn. Ja, je hebt natuurlijk dezelfde woonlasten, bijna dezelfde leeflasten. Ja. Uh, J -j Jouw uh, collega, hè, uh, journaliste Esma, uh, Esma Lindeman, die schreef toch vorig jaar een open brief aan uh, Mark Rutte, toen hij net premier was. Ook een alleenstaande man. Precies. Ja, uh, dat ging over de fiscale nadelen. Daar gaat mijn stuk in trouw ook over. Uh, onder andere. Het, het, het leven is duurder in je eentje, omdat je, hebt, uh, je moet ook één uh, ijskast kopen, je moet één wasmachine kopen, je, moet, je hebt al die, aan, die opstartkosten natuurlijk, die je met z'n tweeën deelt. Je hebt heel veel arbeidsvoorwaarden die, die wegvallen dan. Je, je zorgverlof, uh, uh, ook als je die erfenissen. Ja. Ja, je vrienden kunnen niet van je erven. Want dat, dat moet 40% geloof ik naar de belastingen. En, uh, er is een, ja, nou. ja, de belastingvrije voet. Precies, voor als je van je partner erft, dan heb je over de eerste zes ton betaal je geen belasting. Geloof ik ja. zoiets. Ja. Ja. En uh, je hebt dus uh, singles activisten die daar tegen te strijden trekken. Leni de Zwaan heb ik opgezocht in uh, Den Haag, die is van het centrum individu en samenleving. Ja, en die strijden dus voor de uh, rechten van alleenstaande, ja. en die stelt een uh, leefvormneutraal beleid op. Dus zij wil dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen banden, ja, zoals tussen man en vrouw, getrouwd, uh, of, of vriendschapsbanden. Dat zou gelijk moeten geschakeld zijn voor de wet. En dat vind ik een heel, uh, heel sympathiek idee, of sympathiek, heel nodig eigenlijk. En ze zegt dus, inderdaad, als je je erfenis nalaat als alleenstaande aan een vriend, dan moet dat hetzelfde, volgens hetzelfde tarief zijn als iemand die getrouwd is en die het aan zijn uh, echtgenoot of echtgenoot nalaat. Maar dan moet je dus bij wijze van spreken contracten gaan opstellen van, jij bent mijn <laughs> vriend. Ja. ja, precies. Dat stelt zij ook voor. Dat je naar de notaris moet gaan. En uh, gewoon moet, ik, moet kunnen zeggen: van nou, dit is mijn levensgezel. Zeg maar. Je hebt dan een eerste kring en een tweede kring: de okay. vrienden en de kennissen. Okay. Ja. En uh, ze stelt zelfs voor om daar, uh, om daar rituelen en symbolen aan, uh, aan toe te kennen. Dus dat je een uh, soort initiatieritueel hebt van een vriendschap. Zoals je dat met een huwelijk ook hebt. Dan heb je een feest natuurlijk. Ja. Nou, ik ben het serieus aan het overwegen. Ja? Want ik vind het ontzettend jammer. Het leek, lijkt mij, ik ben een de afgelopen jaren op zoveel bruiloften geweest... waar ik getuige was of ceremoniemeester... Ja. en vrijgezelle parties heb georganiseerd en zo. Nou, ik heb dat niet. Maar het lijkt me wel ontzettend leuk... om al mijn vrienden een keer bij elkaar te hebben. En ja. uh, op een soort ceremonie. Iets wat meer gewicht heeft dan gewoon een verjaardag... van je waait maar binnen. Of, ja. Uh, ja. Dus misschien uh, ga ik dat wel doen. Ik wil me heel graag binden. En ik ben, bind mij ook aan allerlei mensen. Uh, niet aan een man? Nee, tot is ver nog niet aan een man. Maar zou je op, je bent, is het is toch niet principieel bij je, of wel? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben er gewoon nog niet tegengekomen. Nou, en ik ben zelf... Maar dat is persoonlijk, ja. Ik, ik, ik, ik ben zelf vrij laat begonnen, denk ik. Met, met zoeken. Uh, met zoeken, ja. Ik ben eerst de hele wereld over gereisd en zo. En uh, boeken geschreven. En, uh, ja. Gewoon, ja, en toen ik terugkwam in Amsterdam, toen waren de meeste mannen op. De leuke mannen zijn dan allemaal al uh, ingepikt. Ja. Ja. En wat je overhoudt. Mwah. Ja, nou ja, ik denk dat er nee. nog wel een paar leuke rondlopen. Ja. Wacht even, ik pak even die FIFA erbij. Want uh, Esma die uh, schreef deze week in de FIFA een uh, aantal tips toch. Voor. Uh, waar heb ik hem nou? Oh ja, hier. 10 geboden voor een leuk single leven. Ja, tuurlijk. Ik heb heel braaf gekocht hier ja. op de hoek. Nou ja, goed. Soms ze maar op, want dat hebben jullie eigenlijk op basis van jullie eigen ervaringen. Ja. En uh, die interviews die jullie uh, gemaakt hebben. Ja, precies. Uh, wat zijn de, uh, ja, de dingen? Heb je ze al gelezen? Heb je ze gelezen? Ja, al? ja, ja, ja. ja. Verklaar de oorlog aan kant-en-klaar maaltijden. Ja, dat is wel een goede. ja. Voor, goed voor jezelf koken. Dat, voor jezelf koken vinden mensen moeilijk omdat je meer tijd kwijt bent aan het koken dan aan het opeten. En omdat het, ja, het is eigenlijk voor jezelf zorgen. En dat, uh, ja, ik, ik, ik, ik herken dat wel hoor. Dat je dan bezig bent met koken en dat je denkt, ja, maar ik doe dit voor mezelf. Ik ben dus onderwerp en leidend voorwerp van deze handeling. Wat. Uh, ja, ik vind het gewoon veel leuker om voor iemand anders te koken. Ja. Of iemand anders die voor mij kookt. Dus ja. dat wordt dan de afhaal, uh, de traiteur, ja. zeg ja. maar. Maar kant-en-klaar maaltijden zijn dan wel een beetje dieptepunt. Hier. Ja, precies. Ja. Laat voor je klussen, daar ben ik ook erg voor. Ik heb ook vorig jaar een uh, schoonmaakster uh, uh, in huis genomen en dat is of niet in huis, gewoon een schoonmaakster genomen. <laughs> ja. En uh, uh, dat is ook echt een verbetering van, uh, van levensgeluk. Omdat ik gewoon, daar had ik de hele tijd hetzelfde bij, weet je wel. Van ja. ja, moet ik dit nou schoonmaken voor mezelf? Maar dan moet ik het zelf ja, als er mensen bij me komen eten of zo, dan uh, kost het me geen enkele moeite. Maar ik ga de hele tijd dan met mezelf in uh, dus... discussie. Ja, als ik dan. Ik stel me dan voor, als ik een man had, dat ik het dan gewoon voor hem zou doen. Of dat hij me op mijn kop zou geven of zo. Ja. Maar misschien, uh, ja. Nou. nou goed, in de schoonmaakster ja, ben je er, er vanaf. Koester je single vrienden. Nou, dat, uh, dat is zo. Esma, dat is waar ben je? Ja, ja Esma, waar <laughs> ben je? ja. Nou, Esma is misschien eventjes niet meer single. Ik weet niet waarom ze niet is komen opdagen, maar dat zou er best eens mee te maken kunnen hebben. Oké, okay, nummer vier. Zorg dat je aangeraakt wordt. Nou, dat kan natuurlijk op allemaal verschillende manieren. Je kunt een, uh, inderdaad een minnaar of een minnares... Ja, voor mij persoonlijk uh, werkt dat niet heel langdurig. Maar je kunt ook um, naar een massagesalon gaan... of uh, vaker naar de sauna of uh, in de sauna word je nee, toch niet aangeraakt. aangeraakt. Nee. Nee, is waar. nee, maar het is wel fysiek... Ik vind ja. dat wel een goede manier om een soort van met je lijf... Uh, Geconfronteerd ja. worden. Ja, ja, ja. ja. ja. Manier. Okay. Dansles. Oh ja. ja Dansles. Dan oh voor. ja, dan kan je. Ja, en dan vooral dat oude dansen, dus dat je elkaar vast hebt. Ja, precies. Paren Paar, dan. Ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Heb je dat wel eens gedaan? Ik, ik zit op salsa, dus. Oké. Oh, okay. Ja, dit is uit eigen praktijk. All right. <laughs> <laughs> Nummer vijf. Uh, neem een minnaar. Ja, dat, maar dat kan Esma eigenlijk al. beter. Ja, precies. Die, die heeft nu. Oké, okay, misschien waarschijnlijk een minnaar en he, twijfelt of ze nog single is. Ja. Goed, nummer zes. Maak van je hart geen moordkuil. Nou, even kijken hoor, waar gaat dit over? Nou, dat je zegt gewoon dat je, dat je het ook wel eens moeilijk vindt alleen, denk ik. Ja, precies. Ja, ja. ja. en ik merkte eigenlijk dat dat uh, bij het maken van die serie... dat dat mensen enorm opluchten. Ja. Om te praten gewoon over hun dagelijks leven en over hun gevoel daarover en zo. En dat het je ook... Uh, ja, als je dat allemaal binnenhoudt, omdat je ervoor schaamt of zo... Ik denk dat er ook wel een hoop schaamte... Ja. zit bij mensen die alleen zijn. Omdat we natuurlijk leven in een, in een land waar de, de, de, de culture of marriage... Zoals ja, dat dan de de hoeksteen waren, van de samenleving. Ja, precies. Waar dat al, al aan alle kanten op je afkomt. En als je daar dan niet in past... om dan ja. toch een soort van uh, présence te krijgen... dan moet je gewoon af en toe uh, van je laten horen. Ja, ja precies. Ja. Helemaal gelijk in. Zeven. Durf alleen te zijn. Ja, ja dit is ook... Uh, ja, het is een beetje lastig omdat het echt Esma's artikel is. <laughs> ik, ik durf dat namelijk wel. Ja, ik, ik ook, ook. Ik ga ja. komende week weer uh, in mijn eentje naar Kreta op vakantie. Oh, lekker. Maar uh, uh, durf alleen te zijn... Ja, dat, je, dat betekent dat je je niet uh, helemaal laat... Uh, niet, niet op hols laat uh, in uitgaan en borrelen... en uh, lang Elke blijven avond. hangen in de kroeg... omdat ja. je denkt, ik moet maar iemand tegenkomen. Daar kun je ook een beetje van aan jezelf voorbij... Uh, ja. Geef al die bemoeien als lik op stuk. Is het achtste gebod. van nou, die mensen die zeggen van... Nou, misschien moet je je uh, eisenpakketje je wat bijstellen. Ja. Dat je daarom alleen bent. Dat soort dingen. Nou ja, ik denk als single ben je... Kwetsbaar voor analyses, uh, merk ik wel. Want ja, er is op jou van alles te projecteren. en Mensen hebben er ook dus allerlei ideeën bij. Omdat er zo'n taboe op ligt en er niet wordt gevraagd... goh, hoe vind jij het eigenlijk in je ja, eentje? Ja. Dus of je bent zielig, of je bent enorm uh, vrijgevochten en uh, uh, sloerie. Ja. Maar ja, het is eigenlijk, je zou het nooit in je hoofd halen om op een feestje te vragen aan een stel van... goh, hoe vaak doen jullie het nou nog? en Zijn jullie wel gelukkig samen? Ja, zouden jullie niet eens wat aan je huwelijk doen? of Dat is een soort van afgebakend iets. Terwijl als je in je eentje op dat feestje staat... dan hebben mensen al... Makkelijker zo'n onderwerp te pakken... en praten er gewoon over met je. En proberen ook praktische oplossingen te bedenken. Terwijl ik denk... Ja, ik, dat is mijn strategie is tegenwoordig gewoon om te zeggen... nee hoor, ik vind dat heel erg jammer dat ik alleen ben. En dan ook echt op mijn strepen te gaan staan. Van, uh, maar dat, dat is dus gewoon jammer. Ja, zoals andere mensen andere dingen jammer vinden ja, in hun precies. leven. Ik ja. bedoel, ik ben weer met de rest van mijn leven heel erg blij. Ja. Uh, met mijn werk of met mijn... Ja. Ja, ja Maar het is heel moeilijk, merk ik, voor mensen... om uh, gewoon te kunnen laten bij... oh, zij heeft daar gewoon verdriet over... Dat is dus verdriet. Dat moet dan opgelost. Ja. En dat uh, hoeft misschien niet altijd nee, zo. Nee. nee, dat zoekt diegene zelf uit op ja, zijn precies. eigen tempo. Ja. ja, mooi. Vind ik een goede. En negen? Ga niet op de sociale pijnbank liggen. <laughs> nee, jij doet dat wel? Jij gaat wel naar bruiloften? Of neem je dan altijd iemand mee? Uh, nou, nu heb ik niet meer zoveel bruiloften. Iedereen is al getrouwd in mijn omgeving. Maar... Um... Uh, ik ga daar wel gewoon naartoe, ja, omdat ik die vriendschappen ja. belangrijk vind. Of zondagmiddag uh, feestjes met allerlei kinderen en zwangeren, nee, dat mijt ik een beetje. Ja, en niet omdat ik zo'n kinderwens heb, want dat heb ik niet, maar ik, uh, nee, maar dat merken mijn, weten mijn vriendinnen ook wel, hoor. Dus ik word ook steeds minder uitgenodigd voor dat soort dingen. Ja, dat... ja ik wil gewoon mijn vrienden één op één spreken. Ja. En dat is wel waar dat ik dan, ja, een deel van hun leven mis. Maar ja, zwaar. Ja. En de laatste? Omarm je maatschappelijke meerwaarde. Nou, dat vind ik wel uh, een belangrijke. Ze zegt, uh, Esma schrijft uh, dat je, je hebt volop tijd hebt voor vrijwilligerswerk. Je kunt er helemaal zijn voor die ene vriendin die niet meer kan slapen. Door liefdesverdriet, Of alle aandacht geven aan die vriend die net zijn vader heeft verloren. Nou ja, Esma bijvoorbeeld heeft uh, haar vader bijgestaan op zijn sterfbed. Op een manier ja, die echt ongelooflijk is. Daar heeft ze zoveel tijd in gestoken en ja. zoveel liefde. En ja. uh, als ze een gezin of een partner had gehad... dan was dat misschien wel moeilijker geweest. Ja. Ze heeft zich daar helemaal aan ge ja, ja. gewijd. Ja. En dat is wel... Uh, ik, ik merk inderdaad ook, ik ben beschikbaar. Als Mijn schouder is beschikbaar ja, ja, ja. om op uit te huilen. Voor, ja, ja, ja, ik ben op afroep uh, bereikbaar, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En bij de meeste uh, vrienden met, uh, met kinderen, en, uh, een man... Uh, moet je, kun je niet zo uh, 1, 2, 3 ja, aankomen. Nee. Dus dat vind ik wel een heel fijn uh, aspect. aan ja. het vrijgezelle bestaan. Ja. Tot zover. Maartje Duin. Een van de twee makers van de cursus Alleen zijn. Nou, dit weekend schreef ze ook een leuk stuk over dat. Uh, uh, over dat Alleen zijn. En dat kan je vinden in het magazine Tijd van het Dagblad Trouw. Hier komen ze. Ja, hier. Kijk maar. Um, dat uh, is ongeveer de oogst van een week. Koffiekopjes en. Uh... Hier staan gewoon maar wat tassen met uh, kleding. Die staan er wel een beetje uit het zicht, maar ja, die moeten naar de, je, dat moet naar de stomerij toe. Maar daar kom ik ook niet echt aan toe. Kijk, hier het, het uh, kastje waarop het koffiezetapparaat staat... dat is helemaal doordat ik vaak koffie eroverheen laat komen het helemaal. Kijk, hier, het deurtje ligt eraf. Nou, dat, hier, dat, is, ja, dat valt binnenkort... De, oh. Ja, er zijn wel eens mensen die commentaar hebben, maar meestal wel grappenderwijs, zeg maar. Dat ze dan zeggen van, uh, dat je hierin kan leven. Ja, het is een soort uitdragerij. Maar uh, het is een beetje hoe ik me ook voel eigenlijk. Het past wel bij mijn gemoedstoestand. Rommelig, toch opgewekt. Dit huisje hier tegenover, uh, waar, dus, waar het nu donker is, daar kan ik vrij goed naar binnen kijken. Daar woont een man, een jongen van ongeveer 29, die is ook alleen. Bij hem staat de hele avond de televisie aan. En hij zit, uh, hij zit meestal... Uh, ja, zit hij gewoon, gewoon een hele avond op de bank. Soms probeer ik een beetje contact te maken. Gewoon van, het is te grappig dat ik hier alleen zit en hij zit daar alleen. Maar daar gaat hij ook niet echt op in. Dus uh, nee. Uh, nou, dit kledingrek ben ik heel trots op, want dat heb ik uh, op straat gevonden een paar maanden geleden. Maar, uh, en ik was vooral heel trots omdat het me in mijn eentje gelukt is om het hierheen te uh, uh, slepen. Het is namelijk echt heel zwaar. <lacht> en toen heb ik de soort uh, plaatselijke dronkenlap uit de straat gevraagd of die wilde helpen om het mee naar boven te tillen. Dus die heeft uiteindelijk, uh, heeft hem nou, bijna in zijn eentje naar boven getild. En toen, eigenlijk pas toen hij weer beneden was, bleef, bleek dat zijn kegel uh, nog twee dagen <lacht> in de gang ging. Ik heb een karretje met wieltjes. Of ik, doe, of ik ga het glijden of schuiven over dekens. Of ik bel iemand om te helpen. In mijn vorige huis ging bijvoorbeeld radiatoren van een enorme zware radiator of zo. Die ging dan... Die zet ik op een deken. En dan schoof ik hem langs de traptreden omhoog in plaats van hem te tillen. Maar dan maakte ik zeg maar zo'n glijbaan. En dan doe ik het zo. <lacht> een paar maanden geleden was ik... Uh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 5 euro per uur, want hij wilde dan geen uh, boekenbonnen en zo. Dat vond hij dat, uh, onzin, dus hij rekende 5 euro per uur. En hij uh, geeft ook deadlines. Want er waren sommige klusjes die hij niet kon. Bijvoorbeeld stukken, uh, Daarvoor moet ik dus een stukadoor inhuren. Nou, dat doe ik dus ook niet als ik zelf... Uh, als, als daar geen deadline op zit. En nu mailt hij me dus af en toe of hij belt. Heb je die stukador al gebeld? Ja. En het was zo fijn. Het was zo een... Dat ik... Toegaf. Ja, ik heb gewoon hulp nodig. Ik ga dit niet doen in mijn eentje. Ik kook nooit voor mezelf. Ik denk dat ik in de laatste negen maanden twee keer heb gekookt. In de supermarkt is ook bijna niks te vinden... buiten die opwarme maaltijden... Om voor alleen te... Als ik bijvoorbeeld, ik weet heel graag gehakt. Ik kan alleen maar per halve kilo gehakt kopen bij mijn nieuws. Er is gewoon zoveel dat te veel is. En dan, dus ik, ja, ik vind gewoon koken niet leuk alleen. Dat is ook zo onslachtig. Hè. Dat is naar de winkel en koken en eten. En dan zijn anderhalf uur mee bezig en dan denk ik, ja, zou ik liever een pul pakken met allemaal vitamine in dat je geen honger meer hebt.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 Ja, de tip voor mensen die alleen zijn is uh, Tupperware. Niets is zo lekker als spaghetti de dag nadat je het gemaakt hebt. En uh, als je dan gelijk nog wat meer maakt, dan heb je een week later nog een keer spaghetti. Verder uh, heb ik uh, van mijn eerste vriendinnetje in Amsterdam uh, heb ik geleerd dat je uh, brood ook in de diepvries kan doen. En dat vond ik een hele. had ik nog nooit meegemaakt, want wij thuis uh, vroegen het brood nooit in. Want dat was niet nodig, want het kwam gewoon op. Ik vries nu al mijn brood in. En heb daar dus daar een profijt van. Ik woon dus in een woongroep. En wij zijn ook alle vier single. En uh, we eten wel vaak samen, maar even vaak dus ook niet. En dan ontwijken we elkaar zo'n beetje. En dan hoor je opeens zo'n pling van een magnetron gaan. En dan weet je weer dat iemand een het voor zichzelf heeft gekookt. En we schamen ons er ook allemaal voor. Als ik ook een magnetronmaat het voor mezelf kook... dan stoep ik me altijd een beetje... Weet je, dan stop ik hem een beetje onder in de vuilnisbak... dat niet iemand anders ziet die hier in huis woont van... oh, Esma is weer een het gekocht. En, ja, en ook een beetje om te omzeilen die vraag van... maar als we met z'n vieren haaltijden gaan zitten maken... waarom in hemelsnaam eten we dan niet elke avond samen? Maar dat doen we niet omdat we gewoon toch die privacy willen... van uh, in je eigen sfeer eten. Oké, okay, we gaan nu naar de slaapkamer. Um, ja, dit is mijn, uh, mijn bed. Aan de achterkant uh, heb ik het met een touwtje... heb ik de pootjes van het bed aan elkaar gebonden. Met een stuk waslijn, omdat het eigenlijk... Nee, uh, dit is een, een brede twijfelaar. Omdat ik graag breed uit lig. En uh, zo kan ik er schuin liggen, weet je wel, af en toe. Of... Uh, ja, dat is prima. En het past precies. Het had ook niet veel groter moeten zijn, het bed, want dat had niet in mijn slaapkamer gepast. Dus... Nee, maar dat vind ik dan weer zo. Nee, dat zou ik ongezellig vinden, een eenpersoonsbed. persoonsbed. Je weet nooit. Je weet nooit. Toch? Ik denk dat ik de eerste drie maanden heb ik bij die beste vriendin geslapen een kamertje gehuurd. En. Um, dan heb ik terug naar mijn origineel huis gegaan. Dan kon ik niet in dat bed slapen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 Kom maar. Zo. Nou, dit is hem. Hij slaapt meestal zeg maar, op de lege plek. Ik bedoel, kattenharen in bed, zeg maar tussen de lakens, vind ik, wel, vind ik wel vies. Maar als hij gewoon op de sprei ligt, dan vind ik het niet zo erg. Hij springt op het bed en midden in de nacht wil hij eruit. Uh, wil hij uh, naar buiten en dan moet ik het raam open doen. Je is zo lief. Ik heb wel mijn bed verzet en ik heb heel die kamer anders ingericht. Dat heb ik wel gedaan. Nou, en, en dat is wel een goede type eigenlijk. Een bed op een ander plek of een ander bed. En op de, ik weet niet wat ik er precies mee doe, maar ze gaan altijd lek op een gegeven moment. Dus dan uh, heb ik weer... Uh... Dat ik ochtends denk, mmm, wat is dit? En dan koop ik weer een nieuwe. Ik vind dat heerlijk. Dus echt zelfs in de, in de zomer heb ik gewoon nog een kraak. Ik heb wel eens gedacht, van zal ik een elektrische deken kopen? Maar dat gaat me dan weer te ver. Ik heb ook altijd vriendjes die dan, die dan denken, Gatsi, een elektrische deken, dat is toch niet nodig, we warmen elkaar toch wel op. Ja, misschien moet ik er gewoon eentje kopen. Misschien moet ik daar niet te hard over nadenken. Ja, ik bepaal alles zelf natuurlijk. Ik ben redelijk ad hoc. Ik was van die vrienden die, weet je wel, dan wil je afspreken en dan zeggen ze, kun je, weet je wel, 25 augustus of zo. Dan zeg ik, wat, dat duurt nog super lang. Ik ga natuurlijk niet nu iets afspreken voor dan. Ik bedoel, wie weet, is er dan wel iets veel leukers. Dus het gaat eigenlijk alles allemaal een beetje van, van uur tot uur. Iemand belt me nu en zegt van, zullen we een broodje eten? Nou, dan stap ik op de fiets en dan gaan we een broodje eten. Het heerlijke is dat van het vrijgezellen bestaan... Dat je niet gebonden bent, dat je niet hoeft te houden nee, een ander onder die dan zegt, nee, maar wij zouden van, uh, een broodje, we zouden koffie gaan drinken. Wij zouden IT gaan doen. Nee, ik ben gewoon weg, weet je wel. Ga gewoon met die vriend afspreken. Toedeledokie. Maandag naar Utrecht, dinsdag naar Rotterdam. Uh, woensdagavond uh, naar de film met D&D. Donderdag dan natuurlijk weer die obligate date, want je moet dat ook nog blijven doen. Uh, vrijdag een borrel waarbij jij zeker niet als eerste uh, weggaat. Want je bent vrijgezel en je hebt nog een hele hoop te regelen in je leven. Dus je blijft daar aan die bar staan. En, nou, het wordt aan de ene kant ook van je verwacht. En aan de andere kant, ik doe het ook echt zelf. Omdat ik denk... Ja, omdat ik ook denk van ja, ik moet dat, dat sociale netwerk, daar moet ik echt in investeren. Want ja, als ik strakjes... Uh, nou ja, bijvoorbeeld mijn been breken of, of, of een hele ernstige huidziekte blijkt te hebben... Dan, dan moeten die mensen ook weer voor mij uh, zorgen. Ik kan niet kieskeurig gaan zitten doen ofzo, of zo. Uh, maar daar raak ik soms wel een beetje in ondergesneeld. Ik denk dat het, uh, mensen die alleen leven... Uh... Veel meer moeite moeten doen om zich goed te ontspannen. Omdat je alles zelf moet doen. Van de kleinste dingen zoals boodschappen doen... naar het onderhoud van je huis of uh, van je auto of je fiets. Of, uh, het is gewoon een constante stem in mijn hoofd... die mij constant toespreekt. Oh, wacht, ik zit nu wel, maar ben ik niet iets vergeten? Had ik niet nog dit moeten doen of had ik die nog moeten bellen? In mijn eentje ben ik geneigd om alles gewoon heel strak te plannen. En dan gewoon op te schieten. Als ik met de trein moet, dan kijk ik hier thuis hoe laat de trein gaat. En dan haal ik die trein. Terwijl als ik samen met iemand naar het station loop... dan sjokken we rustig naar het station. En dan halen we onderweg nog een kop koffie. Maar ik denk dat toen ik het idee kreeg dat ik achterliep bij mijn vrienden... dat ik ook daar niet meer mee achter wilde. Dat ik, dat ik, ook, gewoon, dat ik ook niet meer het idee had dat ik tijd mocht vermorsen. Ja, daar ben ik toen naar gaan leven. Dat is heel stressvol, dat is helemaal niet leuk. Ik heb anderen nodig gehad om me erop te wijzen... dat het verstandig zou zijn om mezelf te leren vermaken. Dat is het, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, want ik, ik merkte dat, ik, dat het me niet lukte om me hier uh, thuis te voelen. Dan wilde ik de deur uit of dan ging ik elke tien minuten iets anders doen. Of dan uh, ging, ik, uh, ging ik lopen rommelen en dan aan het eind van de avond dan dacht ik... van wat heb ik eigenlijk in vredesnaam nou een hele avond gedaan? En toen zeiden andere mensen die wilden dan weten wat ik dan deed als ik thuis was. En dan ging ik dat vertellen en zeiden ze... ja, natuurlijk is dat niet leuk. Nou, ja, toen ben ik gewoon heel kinderachtig, ben ik mezelf uh, regels op gaan leggen. Zo van, oké, okay, weet je wel, je mag best gaan lezen... maar dan moet je dat wel een half uur volhouden. Of je mag best wel alleen eten, maar dan moet je wel iets te eten voor jezelf maken. Ik ben nu echt blij als ik naar huis mag. En uh, ik kan ook dingen bedenken die ik op zo'n avond zou willen doen. En dan voelt zo'n avond ook niet als verloren of als treurig. Maar gewoon prima. Gewoon oké. Okay. Alleen uit eten gaan? Um, nou... Laatst had ik, was ik bij de Thai, uh, Had ik een afhaalmaaltijd besteld. En eigenlijk vind ik niets zo treurig als een afhaalmaaltijd thuis. Uit die plastic bakjes op je bord storten. En toen realiseerde ik me. De reden dat ik dit nu naar huis ga nemen. Terwijl al deze mensen hier gezellig met elkaar zitten te kletsen en te eten. Is schaamte. Toen dacht ik. Nou ja, maar als ik daar aan toe geef. Dan gaat het nooit veranderen. Ik bedoel, als alle singles daar aan toe zouden geven. Dan gaat het nooit veranderen. Dus toen ben ik. Uh, Gaan zitten en heb uh, dat gegeten. Ik vind dan eigenlijk dat meer vrijgezellen dat zouden moeten doen. Dat je jezelf zichtbaar moet maken in het stadsbeeld. Ja, maar als ik in mijn eentje uit eten ga... dan weet ik niet zo goed waar ik naar moet kijken. Of ik dan naar mijn bord moet kijken... of naar de mensen om me heen... of, of voor me uit. Ik heb wel een trucje bedacht. En dat is dat ik... Als ik het moeilijk vind om ergens alleen naartoe te gaan, neem ik mijn camera mee. Want ik vind het heel erg leuk om foto's te maken. En iedereen snapt ook waarom je daar bent. Als je foto's maakt dan, heb je gewoon tijd nodig. Punt. Zal ik over Oud en Nieuw vertellen? De Oud en Nieuw is de beste avond om alleen door te breken. Het is echt een geweldige avond om lekker in je eentje te gaan zitten. Je komt dan dingen toe die je, daarvoor, die je de rest van het jaar waar je niet aan toe komt. Ik ben, uh, ik ben met de nieuw gewoon uh, voor het raam gaan zitten. Kijken naar alle toeristen die hier verkleumd voorbij komen op zoek naar een feestje. Uh, hebben we een goed boek gepakt en een fles bubbels uh, En ben het boek gaan lezen. Heb om 12 uur het raam uitgekeken naar al het vuurwerk wat, wat afgestoken. En ben uh, na de tweede fles opengemaakt en opgedronken te hebben. Uh, heerlijk vrede gaan slapen om een uurtje van half twee. Echt een ideale avond. Niemand belt je, althans niet voor twaalf uur. Om twaalf uur krijg je wel wat binnenberichtjes. Nee, gelukkig nieuwjaar, het alle dronken kelen. En uh, die heb ik allemaal vriendelijk beantwoord. En de, waar ben je? Kom je nog langs? Nee, ik zit lekker thuis een boek te lezen. Ah, heel ongezellig. En ik zie je morgen op een nieuwjaarsborrel. Ideale avond. En dan denk ik, ik moet vaker alleen thuisblijven. Ook als het geen feestdag is. Ik vind het de laatste tijd heel erg leuk om alleen naar het theater te gaan. Dat is iets wat ik vroeger echt nooit deed. En nu denk ik, goh, wat wil ik eigenlijk zien? Nou, ik wil dat eigenlijk zien. En in je eentje, als je in je eentje bent, is de kans dat er nog een kaartje is ook twee keer zo groot. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Maar wat ik doe om echt te ontspannen is eigenlijk gewoon uh, op een zaterdag dan, uh, uh, ja, of, of misschien op een zondag, in het weekend, om gewoon een hele dag in mijn eentje door de stad te gaan lopen. S'avonds stap ik op mijn fiets en dan ga ik gewoon mijn neus achterna rijden tot ik uitgefietst ben. En het kan zomaar 2,5 uur later zijn of zo. Een beetje... Ja, langs de Amstel uh, lopen of uh, het liefst met een grote zonnebril op. Een beetje onherkenbaar. En, uh, nou, dat vind ik echt heerlijk om, om, ja, om gewoon lekker op een, een terras te gaan zitten. En heel uitgebreid om bij te bestellen. Weet je, om je kater weg te kauwen met, uh, met een uh, groot omelet of zo. Ja, dan, dan, dan vind ik het echt heel fijn om alleen te zijn. Doe het Amsterdamse bos en dan naar Oudekerk en Amstel. En dan terug en dan... En door de buurt en dan. Ja. Of ik ga naar, naar het Ei en dan ga ik door Noord en dan over de bruggen en dan om de hele stad heen rijden of zo. Dat voelt een beetje als iets uh, stouts. Omdat ik ben toch alleen en ik zou het toch eigenlijk heel erg moeten vinden om alleen te zijn. En ik moet toch uh, de, de hort op of zo, of ik moet de boer op bedoel ik. Ik moet toch de boer op om, een, om iemand te vinden. En Tegelijkertijd vind ik het dan gewoon heerlijk om een totaal uh, uh, solitaire uh, uh, actie te ondernemen. Of gewoon in de trein te stappen en bij Zandvoort helemaal met eentje daar zo te gaan lopen langs het strand. Of... Ja, dat vind ik... Uh, het, het geeft mij gewoon een gevoel van uh, vrijheid. Als ik s'avonds in bed lig, dan denk ik wel eens, oh, ik zou zomaar dood kunnen gaan. En dan zou, de, en dan zou ik hier gewoon uh, liggen. In dat enigszins ongeordende huis waar uh, ja, ja daar denk ik wel eens aan. Ja. Echt best, best vaak eigenlijk. Hmm. Als je met z'n leeft, dan, dan is er iemand die, die kijkt ook met je mee in je leven, zeg maar. En soms heb ik daar behoefte aan dat iemand met me meekijkt... en gewoon even een beetje iets van me overneemt van beslissingen. Of, of ik kom s'avonds laat thuis van een concert en ik heb, zoals bijvoorbeeld vorige week... en ik heb dus zeven uur gereisd naar Schiedam-Henneweer... bij min 15, 40 minuten op allerlei perrons gestaan te wachten... Om, en zelf bedacht welke training ik moest nemen... omdat de NS namelijk toch niet omriep waar wat heen ging. Je, je krijgt gewoon drie keer een wanhoops aanval. Of gaat het gewoon niet lukken, weet je, je hebt duizend afwegingen. En dan zit er wel een zaal met uh, weet ik hoeveel honderd mensen te wachten. Dus ik moet erheen. Er is gewoon geen mogelijkheid dat ik er niet heen ga. Maar om dan daar te komen, dat was gewoon een veldslag. Dan, ja, dan ben ik, dan denk ik, god, ik wou dat ik even tegen iemand aan kon grijpen. Nou, voor het laatste heel uh, absurde situatie was dat ik op een achterbank van een auto zat. Met twee uh, vrienden van mij uh, voor in de auto die uh, uh, geliefden uh, geworden zijn. En die waren aan het praten over dat ze spruitjes gingen koken en uh, uh, van Koot en de Bie gingen kijken. En ik zat op de achterbank en ik was heel moe. En het was heel koud. En ze gingen ze overleggen ook op welk station ze dan mij gingen afzetten. Ja, ik zat echt zo, gewoon met tranen over mijn wangen achterin. Maar dat zeg je dan toch niet? Naar een te gaan als single, dat vind ik wel echt heel moeilijk. Ik moest een paar maanden geleden naar het huwelijksfeest van mijn neef. En er was een heel mooi koppel en uh, die trouwde... In... ...dan voelde ik mij wel echt extreem verdrietig. Ja, het ergste moment was gewoon toen dat ze een heel mooi openingswoord dat de gasten hielden... ...waarin dat ze dat heel mooi hadden verwoord, waarom, waarom dat ze voor elkaar hadden gekozen. En uh, ja, dat ik erin gefaald was. Ik, ben echt bij dat, ja, ik heb gegeten en dan een half uur na dat eten ben ik naar huis gegaan. En dat is misschien is dat ook wel dat ik achteruit zit, dat is wel egoïstisch... dat ik nu mijn ongeluksgevoel belangrijk maak. Want uiteindelijk had het absoluut niet over mij, die twee mensen die gingen trouwen. Maar ik kon het gewoon niet. Altijd iemand meenemen. Zeker doen. Je leert natuurlijk altijd wat mensen kennen op zo'n trouwerij... maar het is toch wel fijn dat je iemand naast je hebt zitten met wie je in de kerk kan grappen. Of bij de burgerlijke stand heb je toch wel iemand nodig uh, die je aan kan tikken... en grappen kan maken over hoe verschrikkelijk slecht die speech van de ambtenaar van de burgerlijke stand is. Het is dan natuurlijk wel van belang om aan iedereen duidelijk te maken... dat het niet je partner is die je hebt meegenomen, maar dat het slechts een vriendin is. Want je moet natuurlijk wel de optie openlaten dat je aan het eind van de feest... met een van de bruidsmeisjes in de bosjes belandt. Ja, ik had een tijd geleden... Was, uh dan bijvoorbeeld een vriendin jarig en um, haar verjaardagen die hebben altijd, zijn altijd een beetje hetzelfde geweest. Uh, die zijn dan op vrijdagavond en uh, ik vond het eigenlijk wel leuk om daar naartoe te gaan. Maar nu was de verjaardag op uh, zondagmiddag en dat is wanneer bij mij de alarmbellen gaan, uh, gaan uh, rinkelen. Dan weet ik dat er, dat er, iets, dat er iets heel, dat, nou ja, de kinderen renden.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 Ik heb nog iedereen braaf gevraagd naar wanneer ben je uitgerekend? En uh, weet je, maar uiteindelijk ben ik gewoon toch voortijdig naar huis gegaan. Dus heb ik de hele avond liggen huilen. <lacht> ja, ik heb daar echt wel lang over nagedacht. En wat ik merk wat wel helpt, is uh, uh, om, om te zorgen dat je naar je vriendinnen toe al helemaal. Je, ja, ik, ik, heb er nu, ik zorg er nu voor dat ik naar mijn vriendinnen toe dat ik gewoon echt eerlijk ben over mijn gevoelens daarin, Dus dat ik gewoon zeg... ik vind het eigenlijk heel erg moeilijk om zondagmiddag naar jouw verjaardag te komen. Want dan bied ik haar de kans om te zeggen van... ja, maar ik wil heel graag dat je komt, want je bent belangrijk voor mij, weet je. En dan, dan denk ik ook meteen... ja, dat is ook zo. En daarom ga ik wel. Ik merk denk ik wel sinds ik alleen met een soort schroom ben kwijtgeraakt... om met andere mensen in gesprek te gaan. En het leuke is ook dat dat nooit... Als je dan mensen leert kennen en die voelen wel aan je energie... dat er iets niet, niet, niet goed is of, of dat je je niet zo goed en vuil voelt... waardoor dat je het, het verplichte sociale gesprekjes allemaal achterwege laat... en vrij snel over ernstige dingen zit te praten... zelfs met mensen die je niet kent. En als het aan de klik is of zo, dat je voelt van we hebben een soort gemeenschappelijk pijn of zo, dan erkend je zelf erin en dan is dat troostrijk voor elkaars. En dan, zo leert je die dan kennen, die mensen. Je moet gewoon zeggen, ik voel me alleen, ik ben verdrietig. Mag ik toch bij, mag ik bij jullie spruitjes komen eten vanavond? Ja, tuurlijk. Omdat je, als je, omdat je het ook voelt. Waarom moet je dat wegduwen? Dat vind ik helemaal niet nodig. In beginfase denk je dat het enige slachtoffer bent in de wereld...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 Ik voel mij soms nog wel verdrietig, maar die echte grote fysieke pijn... en mentale pijn, dat is wel een stuurtje zo aan. Gelukkig op de achtergrond aan het verdwijnen. Dus In die zin zit ik niet meer heel de nacht in mijn bed te malen, in mijn hoofd. Ik probeer me ook uh, af en toe te realiseren... dat ik misschien ook niet alles allemaal in de hand heb. Het is ook een soort toeval of een uh, uh, statistische kwestie... in deze, dit tijdsgevricht of zo, weet je wel? Ik ben ook een, een statistiek eigenlijk... Er is niet echt een truc. Zo. Gewoon boeken lezen in bed of dvd kijken... en dan val je op een gegeven moment wel in slaap. Allee zo van die meelige Disneyfilms. dat iedereen heel blij is. En de Goonies. Die heb ik ook allemaal veel bekeken. En documentaires. Wat ook altijd heel opbeurend is als je alleen bent... is de documentairebox van de Beatles kijken. En dat zijn gewoon zo'n vier vrolijke mannen... die ik altijd heel blij van word als ik die zie. Sowieso een die niet over de liefde gingen...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 Eddie Murphy zei ook uh, ooit in een show... Uh, I, I am in my fucking years, zei hij. Ja, en toen dacht ik, ja, dat, dat is natuurlijk wel aan de hand. Dat dit de fucking years zijn. <laughs> dus je 25e en je 40 ste Zeker als je, als je geen vaste relatie hebt. Ik merk wel als ik uh, dat ik, zeg maar, behoefte aan seks... dat op een gegeven moment een soort op een heel laag pitje staat. En het wordt, wel ge, het wordt meteen wakker geroepen als ik iemand zie die ik leuk vind. Dan, uh, dan heb ik meteen zin om erop te springen. Maar het is niet zo dat het een soort constant doorgaat... waardoor ik naar buiten moet gaan om iemand te zoeken daarvoor of zo. Dat heb ik dus niet. Ik weet niet misschien hebben meer vrouwen, dat denk ik eigenlijk, dat meer vrouwen dat hebben. Uh, de vrouwen hebben dat volgens mij ook... Je kan ook op een soort van seksuele spaarstand staan in de winter. Maar ook als je, als, je niet, als je geen relatie hebt en je hebt ook niet zo heel veel seks... dan heb je ook wat minder behoefte misschien daaraan. Maar aan de andere kant vind ik wel dat ik meer, meer zou moeten doen. De constructie van, nou, dan maar met iets minder. Ik, ik, ben, ik kan het gewoon niet. Het is dus helemaal niet dat ik kies van, oh, die is niet goed genoeg. Nee, maar ik ben, nou, dat interesseert me gewoon niet. Dat, dat, dat wint me ook niet op dan ga ik liever een boek lezen. <laughs> ja, ik ben gewoon niet tegen geïnteresseerd. Ik, ik kan het niet volhouden ook. Want als ik daarmee in bed ga liggen, dat kan ik wel doen. Maar dus in die zin klopt het niet dat ik zeg, ik kan het niet. Maar daarna zijn de gevolgen te zwaar. Want ik word dan wel bijvoorbeeld verliefd op iemand, ik noem maar wat. Terwijl ik al weet dat het niet... niet uh, dat, is gewoon, dat is gewoon een fysiologische reactie, weet je wel. Dat je dan verliefdheid krijgt door het fysieke contact. Je hebt wel een soort van seksuele uh, referentiekader of zo. Of een, een, een, de, de fantasy file. <laughs> Die hoorde ik laatst. Hè, dus het dus kan wel, als je dan zeg maar bijvoorbeeld. eigenlijk wel zin hebt om. om te vrijen met een vrouw. dan kan je wel een soort van in je. in je fantasie. Uh, dat, dat, dat. dat laat je open met, met. Ja, je hebt wel zeg maar zo. Diegene waar je dan het lekkerst of fijnst mee hebt gevreden... daar kan, dan... kan, kan, kan je dan wel terugkomen. Ja, de zoektocht naar de liefde, die is nu al zo lang gaande. Ik ben daar realistischer in geworden. Ik denk gewoon dat dat iets heel zeldzaams is. Maar dan heb je nog wel de zoektocht naar de perfecte minnaar. Dat mag gewoon wel uh, uh, doorgaan, vind ik. En dat is ook ingewikkeld, want dat dreigt vaak toch weer een relatie te worden. Ja, uiteindelijk hou ik dat dan toch niet vol. Ik, ik, ik slaap meestal alleen. Ik denk ze maar vijf, vijf van de uh, nachten van de week. Maar ik heb wel eens dat mensen uh, om een uurtje of één... als de kroegen dicht gaan. sms'en van... Uh, zal ik bij je komen slapen? Als ik dan nog wakker ben, dan stuur ik meestal van... ik uh, van, ja, kom maar, uh, kom maar langs. Kom maar lekker slapen. Dan praten we nog wat hier aan deze picknicktafel? Of, uh, of niet. Het kan ik zijn dat ik al in bed lig En dan uh, kunnen ze gelijk erbij. Uh, maar het zijn, um, ja... Een beetje van mijn leeftijd, soms iets jonger. Vrouwen die zelf ook geen, uh, geen relatie hebben of geen kinderen hebben. En niet vroeg op hoeven. Soms ook wel, dan uh, word ik wakker en dan staat de voordeur open. Dan zijn ze vertrokken. Kan ook. Of dan heb ik iets anders verkeerd gedaan, dat kan natuurlijk ook. Een oplossing daarvoor is uh, naar het buitenland gaan. Latijns-Amerika is, uh, is een uh, uh, goede bestemming. En ik ben ook heel erg fan van Griekenland. Omdat uh, in Griekenland de mannen je wel adoreren, maar uh, niet opdringerig zijn. Zoals in Italië of zo. Ik ben vorig jaar in Cuba geweest. Nou ja, dat is helemaal een soort van... wilde. Kijk, die vakanties zijn niet uh, bedoeld om uh, heel veel seks te hebben of zo. Ik bedoel, dat kan gebeuren. Maar het hoeft niet per se. Maar het gaat erom dat je... Ik, ik voel mezelf vrouw als ik in Griekenland ben. Ik bedoel, de lichamelijke warmte is toch wel fijn eigenlijk. Uh, om dat mee te maken. En als je dat geen wil, ik ga niet zeg maar, mijn heel zoeken bij de betaalde liefde. Want dat vind ik dan ook weer een beetje zullig. Nee, dan, dan op zo'n manier. Ik bedoel, het is gewoon gegroeid. En ik heb het wel, vind het wel fijn. Ik ga meer naar de sauna. Dat is gewoon prettig omdat je dan gewoon een bloot lijf tussen andere blote lijven bent. Um... En ik zit op dansles, salsa les. Dat heb ik wel meegenomen van Cuba. Geen Cubaan, maar uh, salsa les. Ja, dat, dat zijn eigenlijk wel dingen waar ik uh, nu meer bevrediging uitput dan vroeger. Vroeger was ik wat wilder. Nu denk ik iets meer na van wat is het me waard. En... Het is een soort prostitutie zonder geld eigenlijk. Wederzijdse prostitutie zonder geld. Gesloten beurzen. Ja. Omdat, als, als het eenmaal weer wakker gekust is, zeg maar. dan weet ik weer zo wat ik mis. Ik heb wel eens afspraakjes. Maar afspraakjes zijn eigenlijk heel stressvol. Uh in de zin dat je altijd hoopt dat het waar is en ja, Die is het dus niet. En uh, daar kom je dan gaandeweg op de avond achter. Maar ik vind het, het voortraject uh, van een date vind ik echt geweldig. Eigenlijk doe ik het daarvoor. Dan, uh, dan is het zaterdagmiddag vijf uur. En dan, en dan ga ik dus helemaal mijn huis gezellig maken. Ik uh, zet, doe allemaal kaarsjes, steek ik aan. En ik zet muziek op. Jazz of zo, weet je. Of uh, Nina Simone, iets wat een beetje melancholisch is. In my Ik okay. heb toch wel een stemming. En en dan ja, ja en dan ga ik gewoon drie uur lang uh, voor de spiegel bedenken wat ik, uh, wat ik aan ga doen. Ik ga, oh, en ik ga eerst nog heel uitgebreid onder de douche. En ik smeer mezelf dan in met iets waarvan ik denk dat gaat hij onweerstaanbaar vinden. En ik vind het dan zelf ook al heel lekker ruiken. En ja, ik maak mezelf dan langzaam, maar zeker heel erg aantrekkelijk. Vind ik en ik vind het heel leuk om ook heel lang te passen en mijn nagels, mijn denagels te lakken bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is dan gewoon ik alleen voor de spiegel met muziek. En soms dan dans ik een beetje voor de spiegel of ik zing een stukje mee van, van een liedje. Ik wil wat sugar in mijn bowl. Ja, het is eigenlijk een soort van sensuele ervaring die eigenlijk met mezelf te maken heeft. Want meestal heb ik nog geen flauw idee met welke Tom, Dick of Harry ik die avond heb afgesproken. Maar ik ben dan, ik ben dan zelf al in een, raak ik in een soort van ja, sensuele bui of ja, dus, ja, dus dat, dat vind ik eigenlijk het allerleukste om te doen op een vrije een vrije avond. Me voorbereiden op een date, eigenlijk. En mezelf door de ogen van een ander bekijken in de spiegel. In Soms bel ik die daten ook gewoon af. Luisterde naar de vierdelige cursus Alleen zijn van Maartje Duin en Esma Linneman, gemaakt voor de NTR en Holland ook Radio. Beiden zeer bedankt voor dit uitzendrecht. En wat is Maartjes volgende project trouwens? Ik ga een vervolg maken, de cursus Samen zijn. Oh echt waar? Die komt in uh, oktober op Holland ook Radio. Maar ik bedoel, jij hebt daar toch geen ervaring mee? Nee, maar, dat, uh, maar nu ga ik eens andere vragen. <laughs> That, uh, it's a natural fact uh, that I want to come back. Okay. <laughs>